Zes uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Aalbersberg, nieuwe korpschef Amsterdam. Europese importstop voor zaden uit Egypte. En Horen wil andere tekst bij standbeeld van Jan Pieterszoon Koen. Pieter Jaap Aalbersberg wordt de nieuwe korpschef van de politie in Amsterdam. Hij leidt nu nog de politie in IJsseland. De huidige korpschef van Amsterdam, Welten, gaat met pensioen. Minister opstelte heeft vandaag de namen bekendgemaakt van de korpschefs in de nieuwe nationale politie. Ze worden officieel eerst aangesteld als kwartiermakers. Als de nieuwe politiewet in werking treedt worden ze korpschef. In het nieuwe systeem komen 10 in plaats van 25 regionale korpsen en één landelijke eenheid. En onder de 11 nieuwe chefs zijn er 3 vrouwen. De bazen van Den Haag en Rotterdam blijven op hun plek. De Europese Commissie heeft een importstop afgekondigd voor bepaalde zaden uit Egypte. Aanleiding is de EHEC-besmetting, die tot nu toe aan 51 mensen het leven heeft gekost. De Europese Voedselveiligheidsorganisatie gaat ervan uit dat de uitbraak is veroorzaakt door fenegriekzaden zaden uit Egypte. Eurocommissaris Dalli heeft de import van Egyptische zaden tot eind oktober stilgelegd. Fenegriekzaden, zaden die sinds 2009 de EU zijn binnengekomen, worden uit de handel gehaald en onderzocht.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 Het ministerie van Defensie is verrast door de uitspraak, maar wil die eerst bestuderen. Door een verkeersongeluk bij Nooddorp is de A12 in de richting van Utrecht dicht. Aan het eind van de middag botsten zeven auto's op elkaar. Ooggetuigen spreken van een enorme ravage. Over gewonden is nog niets bekend. Door de afsluiting loopt ook het verkeer van en naar Rotterdam en Den Haag vast.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 De vierde etappe van de Tour de France is gewonnen door Cadel Evans. De Australiër won de sprint op de afsluitende klim naar Muur de Bretagne. De Spanjaard Alberto Contador eindigde als tweede. De Noord-Tour Hushof behoudt de gele trui. Robert Geesink kwam acht seconden na Evans als zeventiende over de streep. Dan het weer. Vanavond raakt het vanuit het zuidwesten snel bewolkt. En vannacht kan er een bui vallen. Morgen overdag is het bewolkt en trekken een aantal buien over het land en het wordt dan een graad of 21. De dagen daarna blijft het wisselvallig met op elke dag kans op een bui. ANWB ah, verkeersinformatie. Je hoort het zojuist uitgebreid al in het nieuws. De A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Die is bij Nooddorp dicht door een kettingbotsing. Tussen het Malieveld en Nooddorp staat het stil over 6 kilometer. Het verkeer vanuit Den Haag naar Utrecht rijdt om via Rotterdam. Maar door de afsluiting van de A12 loopt het op de wegen rondom het knooppunt Prins Klausplein ook goed vast. Zo staat op de A4 vanuit Rijswijk naar Amsterdam. Tussen Rijswijk Centrum en het knooppunt Prins Klausplein 4 kilometer. En op de A13 Rotterdam-Den Haag. Tussen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 Zeven minuten over zes, u bent weer terug voor het laatste half uurtje radiotour. Traditiegetrouw, ook al zitten we natuurlijk pas op dag vier, uh, gaan we natuurlijk het overzicht straks doen. We gaan vooruitblikken op de etappen van morgen, dat doen we allemaal samen met onze analyticus Aard Vierhout hier nog steeds in de studio. Het was een mooie, mooie, mooie dag, u hoorde het net Karel Eppens won uiteindelijk, voor komt dat door. En het was een secondenspel, maar de grote mannen lieten zich zien. En daar gaan we allemaal lekker op terugkijken.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 de toda ternura, hoy se derrite mi alma. ha Retour Francesco Palmieri met Yakka Yakka Dansee. Na de vierde etappe dus. In die vierde etappe opnieuw niet de grote favoriet... die als eerste over de streep, streep kwam. Want de jarige Philippe Gilbert moet in de finale... uiteindelijk toch zijn meerdere erkennen in de klasse mensrenners. Evans gaat de sprint aan voor Contador. Is het Evans die de sprint wint? Of is het de Contador die er zo meteen nog overheen komt? Kadel Evans, Contador. Kadel Evans, Contador. Het is Kadel Evans die wint... Guillaume had dat dus goed gezien. Het was banddikte waarmee Evans komt. Dat klopte. Evans pakt dus de zegen. Ja, en dat kilometer of 18 voor het einde in de finale kreeg hij nog pech. I don't know what happened, but had to change bikes about 15 kilometers to go. And today my hero is Marcus Bouwergard. He took me right from the very back, right to the front, and dropped me off right where I needed to be. And you know, I just finished off the job there in the last few kilometers. It was George and all the other guys who really who won this stage today. Ja, het is mooi gesproken natuurlijk van Evans wat hij zegt. Ja, ik weet niet precies wat er gebeurde, maar voor ik wist had ik een andere fiets nodig, mijn held is Marcus Bouwergard, want die bracht me helemaal van achter naar voren. En daarna waren er nog George en andere vrienden van hem die met ze alle eigenlijk dat werk deden. Maar kijkt u toch ook even vanavond over. De heer Evans deed zelf ook nog wel tot slot. Maar hij zegt, mijn ploeg was het dus. Who won this stage today? Terwijl het lang hopen was op Nederlands succes in deze etappe. Want net als in de etappe van gisteren ontsnapte er al vroeg vijf man. En net als gisteren, het gaat bijna winnen... zat er weer een Nederlander in de kopgroep. Dit keer Johnny Hogeland van de Ploeg. Zij mogen altijd meespringen natuurlijk. Hè? En Op het eerste kolletje van de vierde categorie... liet hij zijn medevluchters ook even achter zich. We zijn nog niet op de top, maar aangezien Hogeland uit het zicht is en de vier hier voor mij uh, ja, gerustig dus naar boven rijden op dit klimmetje, kan het niet anders dan dat dat ene puntje dadelijk gaat naar de vakantieleinrenner, de Nederlander Johnny Hogeland. Die pakt dus dat puntje, een puntje voor het bergklassement op dat moment. En op die bolletjes trui uh, wil Johnny Hogeland, ja, u hoort het goed, daar wil hij zich echt op gaan richten. Ja, eigenlijk wel. Uh, bergklassement is mooi zoals er is, vind ik, uh, op de hele trui na. Dus, en dat de overwinning dan.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 Johnny Hogeland, ja, zegt hij dus. We gaan het allemaal zien. Die vluchtpoging vandaag loopt dus uiteindelijk op niets uit. Op minder dan vijf kilometer voor de streep wordt de kopgroep bijgehaald. En dan is daar die muur. En dan is het wachten wie er als eerste aan gaat vallen op de muur de Bretagne. En daar gaat Contador. Contador links van de weg. Hij gaat het proberen. Hij heeft het aangekondigd. Alberto Contador. Hij wil iedereen toch even een lesje leren. Op weg naar de eerste aankomst. Op weg naar de eerste etappe kwam die in een valpartij terecht. Toen verloor hij kostbare tijd. Maar hier laat hij in ieder geval zien dat hij op vraag zit. Komt daardoor dus met de demarage. Maar die demarage was uiteindelijk dus niet genoeg. Want in de sprint komt Evans nog net voor hem over de finish. Wino Kurov, ook al zo'n oude krijger, wordt derde vandaag. En Robert Geesink lang goed meegaan. Finisht als zeventiende uiteindelijk in een groepje op acht seconden. De gele trui, misschien toch ook wel verrassend... blijft gewoon om de schouders van de man die meeging met dat allereerste groepje... en als zesde bovenkwam Thor Husoft. Rogas behoudt gewoon het groen en Karel Evans wint niet alleen de etappe... maar staat morgen ook in de bolletjestrui... en uh, staat nog altijd op één seconde van het geel he, van uh, Husoft. Gezink maakte dus wat tijdverlies. Ondanks dat kleine tijdverlies wel een sprongetje in het klassement. Hij staat nu zeventiende op twintig seconden... En ook vandaag de eerste uitvaller in de Tour. Hij was op dag 1 al gevallen, heeft het nog wel geprobeerd. Kon vandaag zijn bed nog wel uit, Starten nog wel. Maar het ging echt niet meer. Jurgen van der Wallen. Aardvierhouten. We hebben net even die hele etappe samengevat in een paar minuutjes. En dat is altijd mooi om dan weet je alles achteraf. Dan kun je overal naartoe praten. Maar toch eerst nog eens even de etappe zelf. Die lange ontsnapping waarvan we op een gegeven moment dachten... nou, wie weet, wie weet. En waarom mochten we dat eigenlijk toch denken vandaag? De hele dag op en af, vanaf de start. Um, regen, smalle wegen. Eén ploeg die, die het gewoon moest opnappen in het peloton achter de kopgroep. Een ploeg die ook al het aangegeven. We gaan het vandaag nog een keer proberen voor Philippe Silbert. Onze absolute kopman uh, wat betreft deze etappe. Met Jurgen van der Broeke erbij is klasse mensrenner twee vliegen in één klap slaan. De hele dag vooruit voor het peloton rijden. Dat betekent ook dat je klasse mensrenner, maar ook zeker Philippe Silbert... eigenlijk op het gemak zit. Zit constant op plek 8 en 9. Zit niet in het geharwaar van het peloton. Uh, je bent sneller door de bochten. Uh, je bent sneller omhoog, je bent sneller naar beneden kost je gewoon minder energie om op die plek te fietsen. En dat, daar mag je fietsen en dat wordt geaccepteerd door iedereen... omdat jouw ploeg ook op kop rijdt. Dus dat is een beetje, ja, dat is een beetje de, de volgorde waarom dan uiteindelijk... Uh, iedereen blijft zitten achter Lotto. Maar ze fietsen, ze doen wel heel veel. Uh, en uh, dit zijn natuurlijk mooie dagen voor Gilbert... maar Jurgen van der Broek zal een aantal mensen toch ook nog wel hard nodig hebben. Is het niet wel heel veel wat ze doen in die eerste dagen van die Tour? Is het niet gokken op te veel? Dat is een beetje afwachten. Jelle van Hennert heb je voor Jurgen van den Broeken... die in, in, in, als het echt omhoog gaat, moet gaan doen. Uh, daar zal Philippe ook zijn steentje bij moeten gaan dragen. Want de, de rollen zijn dan vanaf nu omgekeerd. Hij heeft zijn dagen gehad. En, en, en zijn ja, natuurlijk een prachtige overwinning binnengehaald. En... Nu zullen ze plan B moeten gaan trekken... en alles op Jurgen van den Broek gaan omschakelen. En hij zal gerust nog wel een keer meedoen voor een etappe-overwinning. Dat denk ik haast wel. Dat uh, is zijn eer te naam om, om daar nu alles maar aan de kant te zetten. Dus dat, we gaan uh, Sjilbert nog wel een keer terug zien, uh, in de Tour. Maar denk niet meer met de absolute steun van de ploeg uh, dan dat hij nu gehad heeft, twee dagen. De, die troef is gespeeld en alles gaat nu naar Jurgen uh, van den Broek. Uh, nog even, ik zei het al, Mensen mogen ook mee natuurlijk, hebben een dankbare rol daarin. Maar Hoogerland uh, zat er goed bij, en niet alleen goed bij, hij deed heel veel, hij maakte een hele goede indruk hè, vandaag. Ja, absoluut, wat mij betreft, de motor van het uh, groepje... Op de moeilijke momenten altijd op kop rijden. Op de moeilijke momenten net even over de top heen rijden. Zorgen dat hij de gang er goed inhoudt bij het groepje. Gaf ook zelf aan dat er een ontzettend goede samenwerking was. Dus uh, ik denk dat ze ook allemaal aan hem te danken hebben van... iedere keer als je die pijn in je benen voelt en je moet over de top van zo'n zo klimmetje, en allemaal van die verneinige helletjes die ze de hele dag gehad hebben in Bretagne. Dat is, dat, dat, zo is het daar. Het is daar geen meter vlak. En daar heeft hij, uh, ja, je, ziet, je ziet ook in zijn gelaatsuitdrukking op televisie van uh, de wil om het te doen. En dat is, uh, dat, uh, ja, dat is mooi. En dan toch uiteindelijk het hele gewone scenario. 4,5 kilometer voor de streep is het gedaan. En dan zie je eigenlijk iedereen die je mag verwachten in deze tour... Die zie je daar met één of twee helpers uh, naar voren komen. Hè. Dan, dan, dan voelt iedereen, uh, hier moet ik wel vooraan zitten. Want, want anders gaat mis, heb zo'n muurtje. Hele hele klassement schoof naar voren. Je zag alle ploegen met een belangrijke mannen. Twee, drie mannen omringd. Uh, zowel Robert Gezing die met uh, Lars Boom en Bauke Mollema zat. Uh, je zag uh, de gebroedje Slek met Kanselara die daar het heft in handen nam... om op kop te rijden. Uh, je zag BMC uiteraard weer met Cadell Evans. Uh, Chris en zag je met, uh, met Contador in het wiel. En het, het is toch allemaal uh, het geëikte patroon. Maar je moet daar toch zitten. Je, als je mee wil doen dan kun je niet als het 12% wordt op de 40ste plek beginnen. Dan, dan, dan, dan, dan, ja. dan zit je 50 meter achter. En kun je in die zin zeggen dat ze allemaal mooi zijn afgezet nog? Zoals dat dan zo mooi heet in jullie taal. Ze zijn allemaal mooi afgezet en toen moesten ze het dan ook maar zelf doen? Ja, dan komt het op de benen zelf aan. En dan kan je eigenlijk wel om je moeder schreeuwen of om je hele ploeg. Maar dan, dan zijn het je eigen benen die het doen moeten en die, die dan bepalend zijn. En dat hebben we gezien bij, uh, bij de verschillen. En, ja, de verschillen zijn er toch weer geweest. Als we dan toch even kijken. Van tevoren verwacht iedereen Contador anti-Andy Schlek. Dat wordt deze tour. Nou Contador staat inmiddels op de bekende tijdsachterstand. Knabbelt hier en daar wat secondjes weg. Um, Andy Schlek maakt ook nog geen super indruk. Mag ik dat zeggen? Zeker. Zeker. Uh, hij hij komt net even iets te kort. Zagen we ook in de tijdrit. Hij moest te vroeg gewoon in het laatste wiel gaan zitten. Um, de eerste aankomst had hij het ook erg lastig. Nu... Uh, moet hij toch ook die acht seconden prijs geven. En Het is een beetje ook het gevolg. Hij heeft gezegd, tweede week toer sta ik er. En ik ben benieuwd of, of deze week genoeg is om dat ook echt te bewerkstelligen. Want dat moet jij nog even uitleggen. Dat me wij gewoon een sterveling helemaal niks van. Dat je dan sterker wordt gedurende de toer. Wij zouden denken, nou, als je er eenmaal aan begonnen bent... wordt het elke dag een beetje minder. Maar dit soort wielrenners moeten nog een beetje aansterken in de eerste week. Wat is dat? Ja, dat zijn de laatste twee, drie procentjes die je extra moet hebben... om in het ritme te komen, in die flow te komen van, uh, van die goede vorm. En hij heeft een opbouw waarin hij tussen de Ronde van Zwitserland... Uh, en het kampioenschap van Luxemburg heeft hij zelfs overgeslagen... wanneer wij ook het Nederlands kampioenschap hebben gehad ja. in Oudmarsum. Het weekend uh, 25, 26 juni. En dat was zijn laatste twee weken van training. Hij heeft dat nog uh, goed doorgetraind en daarna die rust gepakt... en zegt, uh, nu moet het komen, er gaat, gaat zes, zeven dagen overheen. En... In het gevoel en in het etappenrijden en in de grote ronde rijden... is het speciale daarvan van dat dit soort mensen juist iedere dag beter worden. En als ze al beter worden en op een hoog niveau staan... dan ook niet meer daar vanaf komen. Dat kunnen ze gewoon twee weken volhouden. Je ziet ook in de, de tijdritten die in de laatste week gereden worden... dat je denkt, van nou, na 17, 18 dagen zou je toch een keer zat zijn. Maar dan rijden ze gewoon 50 hand in de ja. tijdritten. Dus de, dat is echt een, die piek de kunst om die piek op het juiste moment daar te hebben. En daarom zeg je ook, die Tour is nog heel erg lang. Uh, geen voorbarige conclusies gaan we ook niet stellen. Kunnen we eigenlijk zeggen dat iedereen die droomt van een Tourzege... en dat zijn er misschien wel zes, zeven, acht, negen, tien... we hebben een heleboel namen al doorgenomen in de loop van de middag. Ze zitten allemaal nog, Contentoor zit ver het verste weg... maar die hebben we vandaag even gezien. Kortom, die zitten allemaal nog aan tafel met de hoop op de eindzege. Ja, de Belgen zouden zeggen, het ligt allemaal nog op een zakdoek bij elkaar. Lijkt mij een mooie.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 You were a little bigger, not just bigger. Milo, uh, You and me in my pocket staat er ook nog bij. We gaan naar de etappe van morgen. Aard um, uh, een beetje meer dan 160 kilometer, zeg maar. Uh, dan denken wij sprintersritje. Maar dan zien we ook dat het langs de Bretonse kust gaat. en um, Daar kan het waaien en het is nooit vlak, hè? Het blijft op en neer gaan. En het is wel, we gaan wel prachtige plaatjes zien morgen. Want uh, de, de rotsen gaan daar rechte zee in en daar rijden renners langs. Dus dat gaat geweldig uh, op en neer. Richting, uh, richting de aankomst, maar ook weer een hele dag, een dag zoals vandaag... op en af, op en af, op en af. En dat betekent dus toch een ander soort ritje dan een gewoon sprintersritje. Anderzijds, die sprinters, we hebben het eerder gezegd, hebben niet zo heel veel kansen. Morgen is natuurlijk wel de kans, hè. Dus we krijgen weer een vroege ontsnapping, dat weten we allemaal weer. En dan gaan we weer kijken wie het gesloten houden. De ploeg van Cavendish moet in ieder geval, hè. Het voordeel van de gele trui door Russoft, Carmen Zovelo. Ze hebben twee ijzers in het vuur. Ze hebben het geel en ze hebben de Tyler Farrar. Um, ze zitten dicht bij het groen. Um, zij, aan hun is alles gelegen om morgen en overmorgen... en dan nog een dag te controleren. Drie dagen extra geel. Laat je niet liggen als professioneel team, daar, daar ga je voor. En ook nog een keer een kans om zo'n massasprint te winnen. Een beetje hetzelfde verhaal uh, HTC het initiatief moeten nemen. Want zij willen ook winnen. Daarvan kunnen profiteren eventueel. Ja, we gaan uh, wat dat betreft nog een paar leuke dagen, wat tactiek betreft, uh, tegemoet. En morgen toch even uh, uh, uh, waaiergevaar. Jij uh, staat op vroeg en dan ga je de windrichting in Bretagne bekijken. Ik ga kijken hoe de vlag hangen. <laughs> Nee, maar is dat, dat, dat is een voortdurend uh, aanwezig iets zo'n dag langs, langs die kust? Ja, het is ook wat je wat Sebastian aangaf, uh, Mark Manio in de auto met twee kaarten op schoot. Met uh, zijn ene zijn oor een telefoon van een, rij, van een man die in de auto ver voor de koers uitrijdt. Die je aangeeft: jongens, op kilometer 110 staat de wind van links. Hou er rekening mee. Zorg dat je voor in de peloton zit. Want het, als het daar iets gaat gebeuren, moet je meezitten. En dan kun je niet van achter hangen. Want dan zijn je kansen verkeken. En dat gaat morgen weer het geval zijn. Uh, toch. Uh... Ja, rond kilometer 80 komen ze aan de kust. En dan is het gewoon ook nog een keer 80 kilometer langs de kust. Op en af. En hoe de wind staat, ik weet het nog niet. Daar zouden we erg mee moeten ja, vragen. Dat, uh, dat, nog even laatste. De contradors, om ze maar even zo te noemen, die houden niet van dit soort kantjes. Oh, die, ja, die, die vinden ze eigenlijk een vreselijke ja. rit morgen. Ja. Die zijn uh, die gewoon gebaat bij een normale ritten of heel stijl. Het is op, ook wat Robert aangaf. Hè? Robert Geesink zei ook van. Uh, pff, en lastig de hele dag op en af en links om rechts om en nog uh, nat. En uh, ja, ja, die hebben het hier niet. Die willen gewoon 10 kilometer klimmen omhoog. En dit is ook waarom je alleen maar over de Tour kan praten als je hem ooit gereden hebt. Is anders dan al die andere koersen? Ja, en dat gaan we... Eigenlijk zal de leuke vraag zijn van Johnny morgen. Hoe hij zich voelt na zo'n dag vooruitrijden. En ik heb een keer een dag vooruit gereden in Tour. 147 kilometer, 10 kilometer van de meet ingelopen. En ik dacht, daarna nou heb ik gewoon de hele dag aan het staartje gehangen... om maar überhaupt vast te houden aan het peloton. Maar Jordi gaat voor de berg, Aard. Jordi gaat dus voor de berg. <laughs> dus we gaan eerst <laughs> kijken of hij morgen in de waaier trui meekat. Gaan we allemaal morgen zien. Uh, we gaan zo eruit natuurlijk voor het journaal. Maar daarna WNL, de avondspits met Alex de Vries. Alex, goedenavond. Wat gaan jullie doen? Ja, Goedenavond, Tom. Nou, We gaan praten over kunst uh, dat niets is zonder publiek. En daar weet Rijksmuseum-directeur Wim Pijbers alles van. Een eigenwijze spullenbaas met visie, zo dadelijk uitgebreid hier bij ons aan het woord. En uh, het Nederlands Auschwitz-comité wil nu eindelijk wel eens een nationale holocaust herdenking. Dat en meer Tom, zo dadelijk bij ons. Oké, okay, dat dus allemaal straks na het uh, journaal van half zeven Betekent dat wij aan het eind komen van 4,5 uur Radio Toer op deze dinsdag. Vanavond natuurlijk de avondetap. Morgen bij de collega's. Morgen vroeg om half negen. Meer toernieuws. Uh, rond elf en 12 toernieuws. Kortom, eigenlijk de toeren heeft de hele dag wel wat te zeggen op radio 1. En vanaf 2 uur morgen. Middag zit Dion Graaf hier weer. En zijn we er weer om die etappe te volgen langs de Bretonse kust. Met Huushoft dus nog altijd in het geel. En Cadell Evans de winnaar van vandaag. De etappe winnaar op één seconde. Wordt vervolgd. De tour gaat door. Adama.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 De huidige korpschef van Amsterdam, Welten, gaat met pensioen. Minister Opstelten heeft vandaag de namen bekendgemaakt... van de korpschefs in de nieuwe nationale politie. In het nieuwe systeem komen 10 in plaats van 25 regionale korpsen... en één landelijke eenheid.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 Het is een prachtige dag was het. Het krijgt een redelijk heldere avond tegemoet. Er zitten af en toe wat wolkenvelden. En vanuit het zuidwesten gaat geleidelijk aan de bewolking toenemen. Ik denk dat dat vooral na middernacht gaat gebeuren. En dan kan het in het zuidwesten al wat regenen. Het wordt niet kouder dan een graad of 14. Morgenochtend lijkt me over het algemeen tamelijk bewolkt. En een beetje regenachtig. Morgenmiddag breekt we af en toe de zon door. Er zijn een paar buien in het oosten mogelijk met onweer. Er waait een matige zuidwestelijke wind. En het wordt een graad of. 22, voor patiënten is dat in elk geval gunstig. Dan hebben we donderdag een droge dag, lijkt me, met redelijk wat zon. Een matige zuidelijke wind en dan wordt het een graad of 23 gemiddeld. En vrijdag en het week einde keer er weer een paar buien terug. Maar goed, er is ook af en toe zon. Er is een slechts een matige zuidwestelijke wind. Het wordt nog altijd 21 graden. Geen onaardig Nederlands zomerweer. ANWB ah, verkeersinformatie. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Er is een kettingbotsing gebeurd tussen het knooppunt Prins Klausplein en Nooddorp. Is de weg nog steeds dicht. En daarom staat het vast voor het Prins Klausplein over 4 kilometer. Op de A4 naar Amsterdam loopt het vast vanaf Rijswijk tot aan knooppunt Prins Klausplein. Daardoor 4 kilometer. En de A13 richting Den Haag tussen Berko en Roderijs en knooppunt Ippenburg loopt inmiddels helemaal vol. 11 kilometer. A20, hoek van ons. Holland Gouda, bij Moordrecht 5 kilometer door een ongeluk, hier is de weg weer vrij. En de A58 Tilburg-Breda, tussen Goorle en Bavel 10 kilometer door een autobrand. De linkerrijstrook is dicht. Dit is Radio 1, WNL, avondspits, Alex de Vries. Bullenbaas en Pietje Bel van het Rijksmuseum willen het echt beter. En hebben we ze nog wel in de hand? Dadelijk meer over giftige weken sekspeeltjes. Goedenavond, fijn dat je luistert naar de avondspits van Omroep WNL, live vanuit Amsterdam. Elk jaar op 4 mei, 8 uur s'avonds, is het twee minuten stil, de nationale dodenherdenking. Al vele jaren een vanzelfsprekend fenomeen op Dam en op televisie natuurlijk. Minder bekend is dat tijdens deze herdenking niet apart wordt stilgestaan bij de moord in de Tweede Wereldoorlog... op ruim 100.000 Nederlandse Joodse landgenoten. Jacques Grieshaver, voorzitter van het uh, Nederlands Auschwitz-comité, goedenavond. Goedenavond. Fijn dat u er bent. Voelt uw achterban, de Joodse gemeenschap, uh, zeg maar zeggen, zich miskend... omdat er geen aparte nationale holocaustherdenking is? Ja, ik denk het wel. Uh, op 4 mei wordt slechts met enkele woorden stilgestaan... bij de moord op uh, 102.000 Nederlandse Joden. Mm -hmm. uh, er wordt gezegd, van: uh, de krans wordt gelegd voor degenen... die uh, omgebracht zijn om wie ze waren in de kampen. Mm -hmm. En verder komt het woord Jood niet voor. En dat zijn de enigste regels. En wij zeggen dus: uh, de 102.000 Joden en enkele honderden Sinti-Roma. maken 47% uit van de totale Nederlandse slachtoffers in de Tweede Wereldoorlog. En die verdienen dus dat er apart stil wordt gestaan. bij de grootste misdaad tegen de menselijkheid ooit begaan. En daar moet een moment zijn als waarschuwing. Uh, daar pleiten we voor. Ja, hebben opbrengende landen in Europa wel zo'n uh, herdenking? Ja. Uh, de Verenigde Naties hebben in november 2005 een resolutie aangenomen... en hebben 27 januari neergezet als Holocaust Memorial Day. En alle omliggende landen, uh, bijna allemaal in Europa... maar de omliggende landen hè, hebben bij wet geregeld... dat die 27 januari een nationale Holocaust Memorial Day is. En Nederland heeft dat niet. Die zegt, wij doen het op 4 en 5 mei met die vijf woorden. Is het dat u er echt nu pas voor het eerst mee bezig bent... of uh, maakt het Aziets comité zich er al langer hard voor? Uh, we, ma we maken ons al langer hard voor. We, vanaf 1957 herdenken wij 27 januari. En dat is al meer dan 50 jaar. En vooral de laatste jaren hmm. is er steeds meer aandacht, is steeds meer bezoek uh, bij onze herdenkingen. En gaan we ook steeds meer, dat we zeiden, het moet een nationale herdenking worden. Dat is in, vanaf januari in een stroomversnelling. En hoe moet zo'n herdenking uh, dan uitzien? Op welke datum moet het gebeuren op die 27 januari? Ja, wat wij doen is dus de laatste, januari, de laatste zondag in januari, die het dichtst bij uh, de 27 e ligt. Het hoeft niet per se op die 27e, maar precies eromheen. En uh, dat gebeurt nu dus ook. Uh, er zijn bij onze herdenking tussen de 1500 en 2000 mensen elk jaar. Uh, 18 tot 20 ambassadeurs van de ITF-landen om ons heen. Voorzitter, Eerste en Tweede Kamer. U heeft het Staat... nu over de Auschwitz-herdenking. Ja, maar de laatste jaren hebben we dat al genoemd. De Holocaust-herdenking. Okay. Schuine streep Auschwitz-herdenking. Ja, Kun je zich voorstellen dat de jongeren in ons land, hoe begripvol ze ook zijn. Je iets anders tegenaan kijken en, en misschien niet begrijpen waarom zij een ereschuld zouden moeten voelen. of iets van dien uit? Nee, ik zie het niet als een ereschuld. Ik zie het meer als een dag. waarop vooral de jongeren en de jeugd kunnen zien. waarop toe discriminatie en uitsluiting toe kan leiden. Tot de dood van 6 miljoen mensen in, in Europa, waarvan in Nederland 102. Dus het moet een waarschuwing voor zijn. steeds weer: jongens, dit kan gebeuren. En als het dan niet aanspreekt, misschien? Wat, wat doet u daarmee? Met... Nee, ik denk dat het wel aanspreekt, want wij zien dus op onze website uh, steeds meer vragen van jeugd. willen uh, werkstukken maken, bezoeken ook de Auschwitz, denk ik. Mm -hmm. en gaan ook op reis. Niet alleen naar Auschwitz, maar ook naar Ravensbruck, naar Sachsenhausen. Feitelijk zegt u, de Tweede Wereldoorlog. maar vooral de Holocaust. zijn niet verankerd in onze nationale geschiedenis. Hè? Dat zegt u eigenlijk? Dat zeg ik. Want dat is ook in het onderwijs. In het onderwijs wordt bijna geen aandacht aan besteed. Mm -hmm. En dat is echt een... Nee, wat ik, ik wou het nog scherper stel. Mm -hmm. Na de Tweede Wereldoorlog was er totaal geen opvang... voor degenen die uit de kampen kwamen. Wij liepen heel erg achter met wetten voor pensioenen... voor de vervolgden, pas in 1973. En nu meer dan vijftig na de oorlog lopen wij nog steeds achter... bij het grootste deel van Europa om een erkende herdenking. Is het ook een zoektocht naar gerechtigheid dan een beetje? Ja, deze zoektocht naar gerechtigheid, om te zeggen, de slachtoffers, maar ook de nabestaanden hebben recht dat er wordt stilgestaan bij degene die vermoord zijn om wie ze waren. Als uw plan lukt, wat gebeurt er dan met andere herdenkingen zoals Ravensbrück, Dachau, uh, Auschwitz natuurlijk zelf? Wat gebeurt er dan? Wat die blijven. Die blijven staan. Die, die herdenkingen kunnen rustig blijven staan, blijven bestaan. de, de Ravensbrück-herdenking is bijvoorbeeld een herdenking die gaat over de vrouwen in die kamp. Onze herdenking, uh, dus de Holocaust-herdenking, en dat valt Auschwitz-herdenking ook onder, gaat sec. Ja. Om die 102.000 die eigenlijk in die kampen zijn verdwenen. Naast de Joodse gemeenschap natuurlijk... zijn de belangrijkste spelers in dit verhaal... uw wens het kabinet, de Tweede Kamer en het Nationaal Comité... 4 en 5 mei niet te vergeten. Steunen al die partijen, al die, al die spelers u? Dat weet ik niet. Wat ik wel weet... ik heb gesprekken gevoerd met alle... het geluid valt weg. Nee, oh, ja. nee ik hoor je nog. Ja. Ik, je ik nog heb gesprekken gang. gevoerd met alle leden... van de vaste Kamercommissie van VWS... Ja. die uiteindelijk dat politieke besluit moeten nemen. Die waren er allemaal voor... En de nou, dat, is, dat is binnen dan? Dat is binnen. En hoe zit het dan met het kabinet? Nou, dat moet de staatssecretaris veldheiser Verzand is daar, geloof ik, verantwoordelijk voor. Ja, die is verantwoordelijk voor. voor. Nou, die heb ik gisteren een envelopje gegeven met alle gegevens erin. En ja. ik hoop en ik heb begrepen dat ze zelf ook mensen heeft verloren in de Tweede Wereldoorlog. En dat ze snapt waarom wij dat gaan doen. Maar dat weet je dus nog niet of ze het wel vraagt? Dat weet snap. ik dus niet. Ze heeft twee keer uitstel al gevraagd omdat ze wat bedenktijd wil hebben. Ja. Daar zitten we dus nu op te wachten. Ja. Laten we even luisteren naar een quote van Rob van Ginkel. Hij is historicus en herdenkingsdeskundige. Laat even kijken. Ja. Wat je het eigenlijk ziet is veel meer een trend waarbij die herinneringsgemeenschappen voor zich mm -hmm. uh, die herdenkingen zullen houden en ook uh, monumenten op zullen richten. En dat is ook de trend die we de afgelopen twintig jaar zien. En als je nu de ontwikkelingen bekijkt, uh, de afgelopen twee jaar, dan, dan wordt die trend helemaal voortgezet. Uh, ja, u wilt een nationale holocaustherdenking, maar het gaat tegen een ontwikkeling in dat de herdenkingscultuur in Nederland steeds individueler wordt. Signaleert u dat ook? Nee, ik zie wel een beleid om steeds kleine herdenkjes te houden overal op allemaal verschillende momenten. Mm -hmm. Maar het momentum dat men echt stilstaat, dat is een nationale denking, net als 4 mei en 15 augustus. Ja. En de Nederlandse staat of de Nederlandse regering heeft al erkend, minister uh, premier Balken in de tijd, dat ze zei dat de denking is de Holocaust. Maar dan herdenking. hebben we al een nationale herdenking op 4 mei op de ja. Dam. Ja. Um, dan vraag ik nogmaals, wat vindt het Nationaal Comité er dan van? Weet ik niet, daar heb ik niets van gehoord. De, wat ik wel weet is dat in onze gemeenschap... Maar heeft u ze wel benaderd? Nee, want het is geen partij. Het moet komen van het kabinet. Okay. En, en wat we wel zien is dat de herdenking op 4 mei... veralgemeniseert verschrikkelijk. Dus steeds minder oh. tijd is er, dat is ook groot een eigen onderzoek... voor de, waarvoor het is opgericht. Zou een Nationale Herdenking, de Joodse gemeenschap... het gevoel van veiligheid in onze samenleving en geborgenheid... En Terugkeren in de maatschappij kunnen, kunnen geven, denkt u? Ik denk dat het een stuk vertrouwen is. Het is een stuk vertrouwen, als je zou zeggen. Het ritueel slachten is net verboden. Ja. Ja, een flinke ja. jaap in, ja. het, in uw geloofsbeleving. Ja. Maar uh, uh, er wordt toevallig gezegd bij een onderzoek door uh, de, de Organisatie van Veiligheid en de Samenwerking in Europa. Daar heeft Andrew Baker een onderzoek ingesteld in het begin van dit jaar. En hij eindigt eigenlijk met die zegt. Welke concrete stappen zou de Nederlandse regering zetten... om vertrouwen te winnen bij de Joodse bevolking? En dan geeft dan als antwoord... neem de nationale denking op 4 mei. Bij de holocaust wordt tijdens die ceremonie niet apart stilgestaan. Joden voelen zich daardoor miskend. Andere landen hebben zo'n aparte ik wel. Het zou goed zijn als die in Nederland ook zou komen. Zo'n maatregel past bij jullie Nederlanders. Jullie hebben een traditie van tolerantie. Daar zijn we zelf trots op. Dus de, uit die richting wordt ook gepleit... Voor de heer Dink. jacques Christaver, voorzitter van het Nederlandse Auschwitz-comité. Dank u wel voor uw komst in de studio. Graag gedaan. Dus dadelijk, ons Europees geld gaat sneller dan Griekenland dan onze producten. De Grieken zijn zo goed als bankroet en kopen weinig oranje producten. De transportbedrijven die rijden op Griekenland zitten met de handen in de haren. Maar eerst de beurzen. De AX, onze laaglandse beursraadmeter, die kwam vandaag nauwelijks in beweging... sloot op 343 punten, kleine daling van 0,1%. Ik praat erover met Corné van Zijl van SNS Asset Management. Goedenavond, Corné. Goedenavond, Alex. Eerst even een specifiek voor ons De koers van CSM kelderde in korte tijd zeer fors vandaag... En zo ongewoon dat de AFM de koersbeweging hè, van de specialist in bakkerijen en melkzuurproducten zelfs gaat onderzoeken. Was er vandaag handel in voorkennis? Nou, vandaag uh, niet, want vanochtend vroeg voorbeurs kwam uh, het, de windwaarschuwing naar buiten. Uh, en de koers ging er 7,5% naar beneden. Maar het opvallende is dat gistermiddag mm -hmm. uh, opeens om half twee de beurs als, als een donderslag bij Helder Hemel naar beneden ging. En ging gisteren dus al met 5,5% naar beneden. Ja, en uh, dat stinkt. En... Daar kan ik niks anders op zeggen. <laughs> dan kun je een lang kort? Dat stinkt gewoon, dit zit? Dat stinkt gewoon, inderdaad. En dan weet je dat uh, dat is niet zomaar dat dat opeens gebeurt. Um, en het lijkt erop dat alle beleggers gelijk zijn. Maar sommige beleggers wat gelijker dan andere beleggers. Ja, nou in ieder geval de kleine belegger hebben we waarschijnlijk van gehoord. Worden, hè? Of niet? Ja, inderdaad. Uh, nou ja, uh, kijk, als je weet dat uh, een bedrijf zo met informatie omgaat, moet je het mijnen. Dus het zit gelukkig ook niet bij mij in de portefeuille. Uh, en jij deed onderzoek onder 72 beursprofessionals in dezelfde tijd. Uh, die dromen deze maand van een heuse zomerrally. Is dat niet wat te optimistisch? Um, nou, dat, uh, dat moet over een maand pas blijken. Ik moet er gelijk bij uh, een kanttekening mee aangeven dat we het de afgelopen maanden niet zo goed hebben gehad. maar. Ja. Um, wat je ziet is dat er dan ja, wat terughoudend optimisme was. Het werd steeds een beetje minder en de koers ging ook naar beneden. Maar nu eigenlijk een aantal grote problemen weg zijn, zoals Griekenland. Nou ja, weg is het niet, maar het zal even minder op het draderscherm staan. En wat minder angst voor een economische terugval, een lagere olieprijzen. dat soort problemen zijn allemaal een beetje naar de achtergrond. Denk dat koersen flink kunnen stijgen de komende maanden. Ja, uh, geen wishful thinking dus wat jou betreft. Uh, nou ja, dat uh, koersen voorspellen blijft natuurlijk altijd moeilijk. Dus uh, ik ga er vanuit, maar het ziet eruit alsof ze daar uh, wel over, over hebben nagedacht. Dankjewel, Corné van Zijl van SNS. WNL is ook op Twitter te volgen, apenstaartje, avondspits, WNL. En dan Griekenland, weer Griekenland. Want de export uit Nederland naar Griekenland neemt in rap tempo af. Het Centraal Bureau voor de Statistiek maakt daar melding van. Vooral de Griekse vraag naar investeringsgoederen, zoals machines en vervoersmaterieel, is sterk verminderd. En daar merkt Olympic Transport alles van. Want dit transportbedrijf is gespecialiseerd namelijk in de in export naar Griekenland. Alice Binikos, goedenavond. Goedenavond. U bent van Olympic Transport. Klopt. En um, hoe somber bent u? Heel. Zeer somber. Nee, we hebben wel eens vaker dippen gehad, maar dit is toch wel de dip der dippen. Want hoe ernstig is de situatie dan? Ja, op dit moment gewoon echt drastisch. Het is, uh, je voelt het aan alle kanten. Want hoeveel vrachtwagens rijden normaal uh, op, op, op dagen zoals dit en hoeveel staan er nu stil? Nou, op zich stilstaand valt op zich nog wel mee, uh -huh. maar het is echt beunen om, om alles wel kaart te krijgen en alles weg te krijgen. En alles lopende te houden. Het is nee. echt heel hard knokken. Het gaat slecht met de economie in Griekenland. Heel uh, de mensen hebben weinig centjes in de portemonnee om dingen te kopen. Maar met de import gaat het wel beter. Hè? Van spulletjes uit Griekenland naar Nederland. Ja, Profi is, profiteert het, u daar nog van? Uh, kijk, import is natuurlijk nooit echt uh, fantastisch geweest. Vanuit uh -huh. uh, Griekenland. Vergeleken uh, met de export wat we naar na Griekenland tot toe hadden. Ja. Uh, het is vrijwel stabiel tot wel iets beter geworden. Dat is inderdaad wel waar. Ik uh, wens u heel veel succes met uw business. Dat hebben we nodig. Ik hoop dat het snel <laughs> beter gaat. Ik hoop het. Alice Binikos van Olympic Transport, dank u wel. Tikkeldoos en vibrators kunnen een gevaar zijn voor je gezondheid. Waarom? Dat hoort u zo bij ons. Eerst het Rijksmuseum, icoon van de Nederlandse kunstwereld. Met een evenzo belangrijk plein. Wim Pijpers, algemeen directeur van het Rijk, zit tegenover mij. Goedenavond. Goedenavond. Ja, u noemt zich de Pietje Bel van de Nederlandse kunstwereld. Bent u echt zo'n charmante klier? Nou, ik ben het zelf niet die mij zo noemt, maar o. zo word ik wel eens weggezet, ja. En ik, ik neem dat maar als een compliment mee. Ja? U, ja. u, u ziet het niet als een belediging? Nou, nee, nee, nee. Pietje Bel is niet iemand die, uh, die ik als een belediging opvat. Ik vind Pietje Bel echt de, nou ja, zeg maar de Rotterdamse... Uh, Goed bedoelende, dat altijd wel. Deug niet die uh, soms door wat ongelukkigheid... Uh, ja, dingen laat passeren die, uh, ja, die soms wat gek aflopen. U woont in Rotterdam, Ja, ik woon in Rotterdam en ik werk in Amsterdam, dus dat, dat gaat elke dag heel goed. Maar klopt het? Uh, ja, Pietje Bel vind ik een geuzennaam, ja. In een interview bij uw aantreden in 2008, we zijn inmiddels drie jaar verder... vroeg u onze Radio 1-collega Lucella Carrasso uh, u naar uw ambities. En toen zei u het volgende... Ik denk dat ik uh, eerst maar eens even een, een uh, leuke bureaustoel uh, uitzoek. Een bureau en dan een computer. Is... Bescheiden begin. Ja, precies. Ja, wat voor stoel is het geworden? Nou, het is gewoon de stoel gebleven die er al stond. Prima Iemse stoel en een mooi techno-bureau en de computer is... Nou, die is, geloof ik, nadat hij één keer is ontploft, hebben we een andere. <laughs> dus dat is, dat is wel, heel bescheiden. Maar het is niet symbolisch voor de rest van uw daden mag ik kopen? He? Alles bij het oude gebleven, toch? Of wel? Uh, nee, het enige wat ik gedaan heb uh, in, in die kamer waar ik nu zit uh, uitzicht op het Museumplein, uitzicht op het Nieuwe Rijksmuseum is de vitrages ja. weghalen. Dus ik heb een, een heldere kijk naar buiten. Ja, dat is wel symbolisch. Dat wel, ja. ja wat zijn uh, uw grootste wapenfeiten van de afgelopen drie jaar? Ondanks dat uw museum toch deels gesloten is. Um, nou kijk, een museum maak je niet in je eentje. Dat doe je natuurlijk met een hele club mensen. Dat wil ik toch even duidelijk onderstrepen. Maar um, kijk, die verbouwing die, die stond stil. Ik heb eerst een paar maanden van mijn directeurschap op een uh, uitgestorven lege bouwplaats uh, uit mogen kijken. Dat is nog niet heel bemoedigend. Nee. Uh, aanbestedingen mislukt, uh, bezwaarschriften. Dus we hebben in ieder geval het schip uh, losgetrokken. Um, en het schip ook zodanig losgetrokken dat het nu in één rechte koers afgaat op dat grote doel. En dat moet zijn de heropening. Dus alles wat daar nu het nog gaat. We gaan we straks even hebben. Maar heeft u toen wel eens getwijfeld toen u keek op die bouwplaats? Nee, want het was op zich wel een hele. Een hele uh, kijk, mensen, in, in mijn aanloop naar, naar die benoeming. Uh, en mijn, mijn eerste dag van aantreden, zeg maar. Uh, ging het allemaal nog, nog echt. Mm -hmm. slechter. Het gebouw werd gekraakt op zeker moment en de aanbesteding mislukte en er gingen nog van allerlei dingen mis. Dus mensen zeiden van Wim, wat ben je toch in vredesnaam aan begonnen? Ja. Ik zei nou jongens nog even en het raakt gewoon de bodem. En dat is uh, een moment waar ik erg naar uitkijk, want vanaf dat moment kan je alleen maar omhoog. Om een beetje in bouwtermen te blijven, u wilde ook Chinese muren in uw eigen organisatie slechten. Ja, ja, dat klopt. Een beetje nou is dat ja, dat is, dat is behoorlijk gelukt. Kijk, een, een museum is toch één ding. En uh, er zijn allerlei afdelingen die zijn de afgelopen 200 jaar zo ontstaan. Omdat het museum ook een heel oud en, en, en laat ik zeggen, plechtstatig instituut is. Mm -hmm. En die, die, die tussenschotten, die hebben we nu weggehaald. Die waren overigens voor een groot deel al weggehaald. Maar het begint nu lekker te tochten. En uh, ja, mensen gaan bewegen en dan zie je dat er, dat er dingen ontstaan. Ja, wat ook verfrissend klinkt. In ieder geval is dat u uh, uh, altijd pleit voor uh, musea en kunst. Die moeten openstaan voor een breed publiek. Ja. Heel, u heeft zelfs het, wapen, het moordwapen van, van Volkers van der Graaf... Uh, Pim Fortuyn ermee doodgeschoten, in huis gehaald. Nou, nog niet hoor. Dat is niet plan, nee, moet ik zeggen. Nee, nee dat, dat, is, dat moet even goed genuanceerd worden. Dat wapen dat is in het bezit van, van het Openbaar Ministerie. Een collega en, zei al, het is bewijsmateriaal. Kan ik ja. dat zomaar uh, binnenhalen? Nou, ja, op een zeker moment is het bewijsmateriaal niet meer nodig. En dan worden uh. dit soort dingen dus uh, of vernietigd of wat dan ook. En wij hebben aangegeven van kijk, mocht dat uh, gebeuren... dan willen we het niet laten vernietigen. Dan zou het toch graag in de collectie van het Rijksmuseum worden opgenomen. En of het dan gaan. Toonstellen, dat willen wij graag met de familie af. Maar dat zegt iets over uw kunst en historisch besef ja. onder één dak. Dat, dat, dat, dat is Wim Peibus, toch? Uh, nee, het Rijksmuseum is van ouds het Museum voor Kunst en Geschiedenis. Dat heb ik altijd gezegd, dat heb ik ook altijd uh, beweerd. Uh -huh. En uh, ja, nu is het Nationaal Historisch Museum uh, ten einde. Althans, het krijgt nog een soort uh, een navervolg in het Openluchtmuseum Arnhem. En daar gaan wij ook uh, intensief mee samenwerken. Maar het historisch museum, zoals dat ooit bedacht is... in de afgelopen jaren een hele vreemde werdegang heeft gehad. Dat is nu voorbij. En het Rijksmuseum is nu dus inderdaad wat het altijd was. Het ja, nou, Museum van de en Geschiedenis. Het Nationaal Historisch Museum bent u vanaf. Ja. Daar was u pisneidig over. Daar gaan we het niet meer over hebben. <lacht> Ik wil even met u praten over het museumplein. Ik moet ja. zeggen uw museumplein. Buurtbewoners klagen dat de situatie met huldigingen... en grootschalige ja. commerciële activiteiten niet langer houdbaar is. En buurtbewoner Riemer Knoop over de huldiging... van landskampioen Ajax aan het woord.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 omdat de mensen graag bij het uh, stedelijk museum omhoog klommen. En nee. daarvoor slijptollen in hun achterzak meenamen en die alvast op goed in, in de buurt uitprobeerden. Ja, dit komt uit het NOS-journaal van gisteren. Wim Pijbers, baas van het Rijksmuseum. Um, hoe staat u in deze discussie? Steunt u de buurt, uw buurtbewoners? Ik moet uh, zeggen dat het uh, mij ook een ongelooflijk gruwel is hoe, uh, ja, hoe zo'n Ajax-viering mm. um, uh, plaatsvindt. Uh, het Museumplein is van ons allemaal en daar moet dus in principe ook alles kunnen plaatsvinden. Maar dat moet natuurlijk niet zodanig zijn dat andere mensen, de buurtbewoners voorop... Uh, maar ook de omliggende instellingen als Rijksmuseum of Concertgebouw daaronder te lijden hebben. Dan zijn we één brug te ver en dat moet je dus niet doen. Het Museumplein is geschikt voor grote evenementen, dat moet kunnen. Uh, daar kan je afspraken over maken en hou je niet aan die afspraken, dan is het... Uh, ja. Opzouten. Maar u heeft wel eens gezegd dat u zich overal mee bemoeit. Ja. Dan kan ik me zo voorstellen dat achter de schermen Wim Pijbes zich ook hier tegenaan bemoeit. En wat doet hij dan? Nou ja, ik spreek wel eens met een burgemeester of met een stadsdeelraad. Of met nee, maar niet, niet toevallig toch? Nee, maar het, het komt ter sprake en de burgemeester van de stad is daar uh, persoonlijk uh, zeer bij betrokken om het uh, iedereen naar de zin te maken. Uh -huh. uh, en dat is soms lastig, want uh, er zijn ook gasten die dat, uh, die dat wat anders opvatten en die doen een hun feestje. In jouw achtertuin. Dat is een mooi understatement. Ja, en dat is... Dat is ja, ik vind het ook Ajax en ook het, Nationaal, het Nederlandse elftal destijds. Een viering die dan 2 miljoen euro heeft gekost. Los van de politie-inzet. Ja, dan denk ik van jongens, kom op, er staan er 16 miljonairs een beetje een feestje te vieren. Die worden toegejuicht, fantastisch. En de stad krijgt de rekening. Een fikse rekening. Twee miljoen euro. Veel onrust, geweld, boosheid. Ja. Uh, hoe is het gesteld eigenlijk met de kunstsector in Nederland? Wij legden die vraag voor aan kunsthandelaar Hidde van Seggelen. Hij is kunsthandelaar in Londen. En hij sprak over het vertrek van het veilinghuis Sotheby's uit Amsterdam. Mensen realiseren het zich vaak niet... maar. De veilinghuizen die zorgen voor een heel belangrijk deel voor de opleiding. Voor het vak wat ik doe. Ik ben zelf niet opgeleid door Schottenbues of Christus. Ik heb er nooit gewerkt. Maar er zijn gewoon heel veel mensen die daar hun carrière zijn begonnen. En die in die veilinghuizen enorm veel kennis opdoen. En dat is vaak niet de academische kennis die je kan opdoen als je, als je studeert. Maar het zijn vaak mensen die heel erg om bij een veilinghuis gaan werken. En die zoveel kunst zien en zoveel door hun handen krijgen. Die doen enorme waardevolle kennis op. Dat is heel goed voor de handel. Daar komen heel veel goede handelaren uit. Als een instituut uit Amsterdam weg is, dan wordt het wat schrader. Dan hebben die mensen minder toegang tot, tot een fantastisch vak. Terecht te zorgen? Terecht te zorgen. En wat mij betreft uh, is het nog inderdaad veel erger als hier wordt uh, geschetst. Ik bedoel, oh. Rokin heeft al jarenlang uh, te lijden onder uh, bouwwerkzaamheden... die maar niet voort uh, willen komen. Mm -hmm. uh, de, de kunsthandel is daar volledig weggevaagd. De musea zijn te lang dicht door allerlei uh, de, uh, ellende... Uh, en nu is Sotheby's dus ook uh, ja, gedwongen om te stoppen. Althans, te stoppen in Nederland. En dat, is, uh, dat zegt zelfs de concurrent Christus hier in Amsterdam. Ja. Die het betreuren dat, de, dat, dat Sotheby's nu uh, verdwijnt. Want wat is aangegeven zojuist door de vorige spreker van Zeggelen... er hangt een hele industrie achter. Transporteurs, fotografen, lijstenmakers, uh, ook de horeca... Uh, profiteert van een leuk veilinghuis, want mensen komen daarvoor... naar Amsterdam in dit geval, uh, Ja, eten wat, drinken wat... en ja, dat is dus nu gewoon weg. Maar u kunt nergens aankloppen he, om daar iets uh, aan te veranderen? Nou ja, goed, het is gewoon de economie. En uh, Sotheby's is een beursgenoteerd bedrijf... en daar, daar kijken ze ook naar de centen, dat begrijp ik op zich heel goed. Uh, alleen de, in de slipstream van het verdwijnen van Sotheby's... Uh, in een kunstsector die het al lastig heeft op allerlei fronten... is dit, dit dus ook een aantelating. Ja, en dat moet je ook nog bezuinigen... Daar gaan we het niet over hebben. Wel heel kort nog even melden dat u een prachtige expositie net heeft geopend... van de Franse schilder Edgar Degas. waarin de invloed van ja. Rembrandt op andere grote kunstenaars zichtbaar wordt? Heel kort, één zin. waarom moeten we erheen? Je ziet Degas, 250 jaar na Rembrandt, zich inspireren op de oude meester Rembrandt. En dat is fantastisch om te zien hoe een oude meester... een voortdurende bron van inspiratie is voor mensen van toen en ook voor mensen van nu. Wim Pijbers, baas van het Rijksmuseum. Dank voor de komst. Seksspeeltjes zijn nog steeds gevaarlijk, hoor. De Voedsel- en ware autoriteit heeft opnieuw onderzoek gedaan... en bevestigt vandaag dat de weekmakers in de speeltjes nog steeds slecht zijn. De Amsterdamse sekswinkel Mail Veelmail heeft de weekmakers speeltjes al jaren in de ban gedaan. Madeleine Vreekamp van de winkel legt uit aan onze verslaggever de Lamar. Ja, het trillende speeltje wat we hier voor ons hebben. Waarom is die nou wel goed? Omdat er geen weekmakers in zitten. Hij is van siliconen gemaakt in plaats van jelly. Maar siliconen, dat is toch ook een hele hoop nadigheid mee? Met de borstprotheses hoor je was van die hele vervelende verhalen en zo? Ja, dat zijn lekkende, vloeibare siliconen. En dit is gewoon een harde vorm. Dit wordt zelfs in de medische wereld gebruikt. Dus niks mis mee. Blijkbaar wordt het dus nog steeds door een heleboel mensen... worden die fouten Speeltjes nog steeds gebruikt? Ja, ja, wij hebben een aantal jaar geleden de vibrator inruilactie gedaan. Uh, waarbij mensen hun slechte in konden ruilen voor een goede. En daarvoor hebben we al veel aandacht gekregen. Maar het probleem is dat ze heel goedkoop zijn. Die speeltjes met weekmakers. Ze komen uit China, een paar euro en je hebt er één. Dus het is verleidelijk als je wil beginnen met een vibrator om een te aanschaffen. Het is overigens pas schadelijk op het moment dat je hem per dag twee uur gebruikt en dan vijf dagen achter elkaar. Volgens mij kan je daar niet meer lopen. Ja, ik heb daar de tijd niet voor, inderdaad. <laughs> maar ja, goed, het is, het is en blijft giftig. Dus de vraag is: wil je dat in je lijf stoppen? Wil je gaan wachten op het punt dat het echt schadelijk wordt? Of kies je gewoon voor een veilig product? Ja, de, de keuze lijkt mij makkelijk. Met deze kun je 36 uur per week uh... ja, veilig uh, <laughs> te keer gaan. Maar waar kan je bijvoorbeeld het verschil tussen zien? Tussen zeg maar een normaal speeltje en deze betere siliconen speeltjes? Je kan het ruiken. Dat is, dat is het voornaamste. Als je echt zo'n sterke plastic lucht hebt. die vroeger al aan, aan het kinderspeelgoed hing. dan weet je dat er weekmakers in zitten. Vaak is het ook plakkerig. Ja, het is, en het is vaak doorzichtig. Maar voor de rest, de kenmerken: ja, het stinkt, het plakt. En uh, ja, het is goedkoop, meestal. Ja, en goedkoop, waar, waar hebben we het over? Voor wat voor prijsklasse? Te... Je kan het over, ik denk vanaf, vanaf 15 euro kan je al zo'n vibrator aanschaffen. En Als je bijvoorbeeld een duo vibrator die kost bij ons zo rond de 60 euro en meer. En in een jelly variant kan je hem al voor 30 euro kopen. Het is wel van de laatste 10 jaar dat siliconen in opkomst is. Daarvoor was er niks anders en wisten we het ook eigenlijk niet. Dus... Wat, ik, wat ik me nou afvraag is hoe onderzoeken ze dit nou? Ik ben geen wetenschapper. Maar ik, ik, ik heb gelezen dat ze hebben gemeten hoeveel er van die weekmakers loskomen. Uh, ze hebben geen testpanel of iets dergelijks? Nee, nee dat lijkt me niet echt verantwoord. <laughs> maar ze hebben ook ontdekt dat dus, je uh, glijmiddel met olie... in combinatie met die weekmakers is helemaal slecht. Omdat dan die stoffen extra snel loskomen. Dus dat is ook iets wat je beter niet kan gebruiken. Er zit de hele studie achter, hè? Ja, dit is niet zomaar iets waar we mee bezig zijn hier. <laughs> Ja, tot over het komkommernieuws. Dank voor het luisteren. Dit was Avondspits. Ik wens nog een fijne avond. Dag. Meer Avondspits. Omroep WNL.nl Attentie! Attentie! Onvoltooid verleden tijd op de radio. De zondagse zomerseries van OVT. Negen weken lang Brother Werrata. Over historische broederparen. Zondag, Vlad en Radu Dracula.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 Worldticketcenter.nl, verkozen tot beste vliegtickets uit van Nederland, worldticketcenter.nl Dit is Radio 1.